Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het mondkapje blijft waarschijnlijk nog wel even verplicht in het OV. Demissionair minister De Jonge zegt dat veel mensen met een kwetsbare gezondheid zich toch nog niet helemaal veilig voelen. Helemaal nu de bussen en treinen weer steeds voller zitten. Het betekent echt wat voor kwetsbare mensen die graag met het openbaar vervoer willen, vaak ook echt op het openbaar vervoer aangewezen zijn. En die zouden denken van ja, ik voel me dan misschien toch wat minder veilig als ik zonder mondkapje die trein instap. Dus laten we het even stap voor stap doen, maar laten we ook die die groep niet uit het oog verliezen. Komende dinsdag is er weer een coronapersconferentie. Dan wordt waarschijnlijk bekend wat er met de mondkapjes in treinen en bussen gaat gebeuren. De Rotterdamse gemeenteraad wil dat er meer wapeninleveracties komen. Ze hopen dat het aantal steek- en schietpartijen snel minder wordt. Afgelopen zomer was het geregeld raak in Rotterdam. In drie weken tijd waren er 14 schietpartijen en twee dodelijke steekpartijen. Twee jaar geleden was er ook al een grote wapeninleveractie. Toen werden er 262 wapens binnengebracht. Tientallen mensen uit Venlo kunnen nog even niet naar huis. Hun flat werd vanochtend ontruimd nadat er in de straat een vluchtauto werd ontdekt. Die is gebruikt bij een plofkraak. Volgens de politie zitten alle bewoners op een veilige plek. Met de bewoners gaat het goed. Zij worden elders opgevangen in een tuincentrum in de buurt. Die zijn zo vrij geweest om het centrum vrij te geven om, uh, om die mensen daar op te kunnen vangen. Er wordt nog onderzocht of er in de auto explosieven liggen. Een slechte start voor veel middelbare scholieren uit Zeeland. Zij krijgen al hun schoolboeken pas rond de herfstvakantie. Het boekenbedrijf Van Dijk krijgt het niet op tijd rond omdat er te weinig personeel is. Deze Zeeuwse schooldirecteur zei vorige week al dat ze enorm baalt. Daar werden we mee geconfronteerd van de week nadat we zelf contact op hadden genomen met Van Dijk. U kunt zich wel voorstellen dat de mail van Van Dijk wel met een pittige mail is terug beantwoord?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 Het wordt drukker op de weg, momenteel bijna 100 kilometer file bij elkaar opgeteld in Nederland. In de regio doen we mee op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Een file van 6 kilometer zorgt daarvoor ruim een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zo, Julia, maar het is ook het beeld wat er gewoon geschetst ja. wordt. Je ziet in één klap die jongen ja. voor je die... Uh, die, uh, die net jaren geweest is nou, met een vlieger en zijn brief. Nou. Ja. Snik, hè? Snik. Ja. Snikkende ja. tranen, ja. ja. Dat ja. niet. <laughs> nee. we niet. Dus, nee, ja. dus even een waarschuwing aan de luisteraars. We gaan dit jaar... <laughs> we gaan dit keer. uur alleen maar smartlappen draaien, dus... Ja, jullie kunnen ja. nog weg waar je zeggen. En anders kun je lekker mee, Prachtig. Ja. Ik vind het. Ja, en zeker zoals. And je kan, je kan van, van hem vinden wat je wil, maar André dus, die dat komt uit zijn teen, tenen, deze muziek. Ja. Dus dat is heerlijk. Ja, ja geweldig. Ja. Nou, in Zandvoort heb je toch ook wel van die avond dat er een Amsterdamse zang komt en dat ze met z'n allen gaan zingen ofzo. Dus dat heb je nog steeds wel. Nou ja, wat ik ja. zeg, wij, ja, wat wij, wij, wij zingen dan nog steeds in het Wapen van Zandvoort. En dat is echt hartstikke leuk, maar. Je hebt de, de laatste jaren veel meer Nederlandstalige muziek, eigenlijk. Hè? Toen, ja. toen ik ja. opgroeide was het een beetje not dan. Ja. Uh, en op een gegeven moment kreeg je Rob de IJs en wij de Groot. Dat was zeker. dan allemaal wel, uh, ja. wel, wel ja. heel... Uh, en zeker wij de Groot, dat ja. was dan Nou, daar ben ik ook echt uh, uh, uh, ja. dol op. Uh, ja. Maar uh, nu heb je van alles, ja. ja. Waarom niet? Het is toch zingen, je eigen taal, ja. het is toch heerlijk om, uh, om daar ook in te zingen. Ja. Al is het vaak, ik geef toe, in het Engels ook wel heel melodieus natuurlijk. Hè. Je kunt ja, even makkelijker ik, wat. Dat zei kwa, ik ook net. Qua taaltechnisch is, leent Engels zich beter. Ja, ja dat maar, inderdaad. Hè? Maar ja. Franse chansons zijn natuurlijk ook. Je hebt ook ja. meteen weer zo'n sfeer ja. waar ik aan ja, denk. Hè? Ik bedoel. Ja. Ja. Een beetje Tour de France sfeer dan gelijk. Ja. Ja. Goed. maar goed, we zijn gewaarschuwd. We zijn ja. gewaarschuwd. We gaan het nu een beetje over de politiek hebben. Oké. Okay. Over de PvdA in Zandvoort. Ja. Uh, hoe lang zit je nu bij de PvdA? Nou, ik ben zelf denk ik al 30 jaar lid. Uh, zoiets, uh, misschien wel lang, ik weet het niet. Ik heb van Leo Heijnen nog eens een keer een speldje gekregen. Dat, dat deden ze toen, zo roos. Uh, voor de. 25 jaar lid, uh, tijden geleden. Um, en ik ben... Um, wisselend ook in het bestuur... of zaken. Uh, voorzitter ben ik nog een keer geweest van de afdeling. Dus ik heb me altijd wel daarmee bemoeid. Maar ik ben voor de gemeenteraad... nooit actief geweest, want mijn man was in het verleden voor de VVD wel actief uh, in, de, in de gemeenteraad. En, voor de VVD? Ja, ja, ja jongens. Ik, ja. Weet het, ik weet, Hij kan daar ook niks aan doen, zeg ik altijd tegen hem. Twee partijen op een kussen, dat gaat niet samen. Dat betekent dat we lekker veel discussiëren thuis. Ja. Maar dat we het over het algemeen over ons dorp... Uh, wel, uh, wel okay. gelukkig zit hij niet aan de ultra-rechtse kant van, uh, van het dat leven... Is. want dan wordt het wel een beetje moeilijk... Maar uh, qua oplossingen uh, ben ik natuurlijk voor een sterke regie van de overheid. En uh, hij minder, zal ja. hij altijd opkomen voor de ondernemers. En dat snap ik. Ja. Maar, en, uh, en volgens mij moeten we het samen doen. Nou, dat doen ja, wij thuis in ieder geval. Dat lukt al, uh, hm, moet ik even denken, al heel wat jaartjes. Uh. Dus uh, nee, dat zit, zit ja. wel... Ja. ja, komisch ja. hè. Maar ik bedoel, als er eentje actief is, uh, moet een ander op de zaak passen. Je... En uh, nou, ja, Zo ja. hebben we dat telkens omgedraaid. Hè? Meer en oh. minder de tijden. Uh, hij is uh, landelijk voorzitter geweest van de café-barbedrijf van en Nederland. Oh, en was toen ja. echt vijf dagen in de week op, op stap. En dan kwam hij s'avonds thuis. En dan wilde ik natuurlijk liever niet dat hij mij ging vertellen hoe de zaak bestuurd moest. Dus dan ja, hebben we besloten ja, dat ja. te scheiden. Nou, en zo met wisselend. Op een gegeven moment werd okay, ik weer wat slim. actiever. En uh, nou ja, nu zijn we, hebben we de zaak verkocht. En uh, ja, heb ik gewoon ook alle tijd natuurlijk. Al moet ja. ik zeggen, um, het kost je wel heel veel tijd. Het, het raadslidmaatschap als je dat uh, goed wil doen. Ja. Ik bewonder ongelooflijk iedereen die in de raad zit... en die de gewone fulltime baan naast heeft. Ja, jij werkt niet dit, meer, hè? Ik werk nee. niet meer. Okay. Nee. Ja. nee, dus uh, ik, heb, uh, nee, ik, heb, ik heb tijd om gewoon... Uh, uh, en zeker in het begin ja. heb ik er 40 uur uh, per week uh, ingestopt... Ja. om al die stukken, om je dat eigen te maken... al die processen die lopen. Uh, en ik, ben, ik was toch aardig wat bestuurlijk werk uh, gewend... maar de, uh, gemeente is, is wel bijzonder... al die politieke processen die er ook nog ja. eens bij. En als je dan één zetel hebt... gelukkig uh, Lisa de Vries is mijn, uh, mijn buitengewone uh, uh, raadslid. Je dus, dus back-up eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. dus zij ja. kan mee in de commissies en naar technische presentaties... Maar dan nog, de, voor het raadswerk ja, moet je best wel uh, veel doen. Maar goed, na een aantal jaren wordt het, uh, als je de weg goed gevonden hebt, wordt, wordt het wel... Uh, uh, ja. Dan komen dingen terug. Weet ja. je, ja. hoe, hoe, hè, hoe lijnen zijn uitgezet, wanneer een bepaald beleid weer aan de orde komt, Nou ja. dat. Dus dan ben je er klaar voor. Ja. Je springt op een rijdende trein. Ja. gemeente is een rijdende trein. Ja. Die, uh, die, die raadsleden die, gaan weg, komen weer nieuwe. Maar ja. de, de, de ambtenaren en het beleid... dat gaat natuurlijk door. Ja. Ja, zoals dat... wij nu die cursus gedaan hebben... heb jij dat ook gehad, zoiets? Nee. Nee. Dus je hebt het echt helemaal zelf moeten uitvinden... Van, ja. Nou ja, aan voorgangers ook kunnen vragen... waarschijnlijk van... hoe werkt het hele proces? Ja, wij kregen een A4'tje met... Uh, zo wordt er gewerkt... <laughs> <laughs> en, uh, uh, en je kan, maar één, één heel belangrijk is... je kan altijd bij de griffier terecht. Nou, Dat heb ik dus ook heel veel gedaan. Ja, ja, ja. Uh, die heeft ja. echt uh, van... waar moet ik zijn voor dit? Uh, hoe moet ik dat? En wat is daar ooit over besloten? Oh, en ik ja. heb dit idee. Uh, kan dat? Uh, uh, ik, maar ik heb wel het voordeel... wij zijn wel van een, een landelijke partij. Dus de partij zelf bood wel voor mensen... met interesse in de gemeenteraad ja, uh, cursussen okay. aan. Ja. Logisch. En uh, vooral de financiën, et cetera. Ja. Maar ook... En, nog, en er is een vereniging voor raadsleden, daar kan je ook terecht. Maar het is, in het begin is het zoveel. Maar ik ben Henk van Steverink, de griffier eeuwig dankbaar. Die, die riep, nou als er iets is, uh, okay. klop aan, uh, bel Henk. Nou, dat heeft hij geweten ja. hoor. Ik heb Henk gebeld. <laughs> ja. en, en dat is heerlijk. Een van onze eerste ideeën was, uh, uh, ik zei het net al, de wonen, daar moet echt iets mee gebeuren. En ik had op een cursus bij de Partij van de Arbeid gehoord dat, uh, hoe andere gemeenten daarmee omgingen als het gaat om sociale woningbouw. En wij hebben uh, meer sociale woningbouw nodig om de mensen hè, met, met een laag inkomen te kunnen huisvesten. En er werd maar niet gebouwd. En dat werd altijd eigenlijk afgeketst op geld. Er is niet voldoende geld om dat te doen. En uh, toen dacht ik, nou, als dat, als dat de discussie is, dan moeten we aan dat geld als allereerste wat doen. En toen heb ik een voorstel gedaan om. Uh, een investeringsfonds op te richten... voor sociale woningbouw. En dat is, uh, en dat is uiteindelijk aangenomen. De eerste keer niet. Uh, want in de verkiezingsprogramma's van de meeste... ging het om middenhuur, et cetera. En eigenlijk niet om sociale woningbouw. Maar uiteindelijk, na een paar goede discussies... is dat uh, aangenomen. Samen met de 30% sociale woningbouw. Dus daar ben ik eigenlijk wel super trots op. Dat dat gelukt is. En het is ook echt te danken aan uh, Henk... die me dan helemaal er doorheen looste... in dat proces van... Uh, ja wat He, wat, wat zijn nou mijn argumenten? En hoe sluit ja. ik nou de wensen ook van andere partijen in? Ja. Want je bent alleen. Ja, dus je moet er moet nog acht wandelen. mee ja. hebben... om te zorgen dat je die meerderheid in de, in de, in de raad hebt. En waar, wat is nou aansprekend voor anderen? Nou, zo. En dat, uh, dus die heeft me wel een uh, cursus. Ja. Heeft, maar jullie oh ja. hebben echt een, uh, een officiële cursus. Uh, We, hebben echt yeah, een officiële, dat heb, We hebben jullie dat heb, aan deelgenomen. Dat. Ja, ja. We hebben geen diploma gekregen. Oh, ah, nou zou ik zo... toch wel geen gestegen ja. vraag. Een uh, bewijs, <laughs> bewijs van aanwezigheid. Gedaan, ja. Ja. Ja. Ja. Maar de partij zal jou toch ook wel ondersteunen. Je zal toch ook wel mensen ja. hebben die jou uh, ja. helpen. Ja, ja zeker. Ja. En, en dat is ook ja, dat is bij de Partij van de Arbeid ook echt heel leuk. Ik, ja. ik, ik noem ze vol trots altijd mijn schaduwfractie. Maar dat, dat, uh, wij hebben gewoon een aantal actieve leden die, uh, die in een groep oh, okay. zitten in een, ja. een WhatsApp-groepje. En die stuur ik maandenlang ook gewoon alles. Uh, op Alles. van waar ik mee oh. bezig ben en ik breng ja. ook verslag uit. Want ik, ik heb van tevoren ook aangegeven... ik zit daar niet om in mijn uppie politiek nee, te bedrijven. Niet. Nee, nee. Uh, A, wil ik dat niet. Uh, ik hou altijd van sparren, dan kom je tot de beste ideeën. Ja. Maar B, denk ik ook dat mijn idee hoeft niet de beste te zijn. Uh, je, je, moet, je hebt ook uh, input nodig van mensen. Ja. Van, let hier dus op en hier loop ik tegenaan. Ja. Nou zo, en dat is zeker in coronatijd heel waardevol gebleken... Want dan ga je zelf niet meer de boer op, hè? Toen wij allemaal nee, binnen dat waar, zaten. Ja. Ja. Ja, ja. Dat is dan best wel, best wel lastig. Ja. Best wel een dingetje, ja. Ja. Dus, dus we hebben ook de, uh, digitaal vergaderd. Of, uh, maar ook als iemand belt of wat dan ook. Ja, dat zijn de signalen waar je wat mee, uh, ja. mee kan. Ja. Ja. En hoe is de animo voor uh, de politiek in Zandvoort? Ja, ik denk in de algemeenheid... dat de animo om lid te zijn van een politieke partij... natuurlijk wel um, heel erg afneemt. Wij zijn stabiel ja. al, uh, al jaren... Uh, en uh, um, uiteraard... van het oude, oudere segment valt er wat weg. En daar komt wel iets bij. Maar ja... Um, ja dat is denk maar ik... Maar zandvoort uh, staat niet te dringen om... Uh, uh, nee, een zegje te doen of zo. Of en ik begrijp dat. dat als je naar de ja. politiek kijkt... begrijp ik dat ook wel. Want je komt binnen omdat je wat wil bijdragen. Omdat je wat wil veranderen. Ja. En dan, uh, um, dan spring je op die rijdende trein. Wat ik net zei. Van al ja. die beleidsstukken die lopen. Dus daar moet je je weg doorzoeken. Dat is één. Maar ten tweede uh, heb je ook te maken met een ploeg... die er vaak al wat langer zit. die dan ja. wat uh, he, Daar, daar zit soms animositeit ja, ja. tussen. Of ze zijn weggelopen bij de ene partij en naar de andere. Ja. En dat speelt soms wel een hele grote rol. Dat vind ik eerlijk gezegd wel ja. echt bijzonder jammer. En uh, uh, wij riepen met een groot woord toen we in de coalitie gingen... er moet een andere bestuurstijl komen. Maar dat gaat dus ook vooral hierover. Je moet niet, daar niet zitten... Uh, omdat je Pietje of klaasje wel of niet leuk vindt. Je moet vooral je, je idealen proberen te verwezenlijken. En dan gaat het eigenlijk toch altijd uiteindelijk om het algemene belang. Ja. Want we zitten daar met z'n zeventiende. Je moet toch altijd die meerderheid zien te, zien te behalen. Ja, en er is niemand die dat nee, heeft. Ja. Ik denk dat de landelijke politiek natuurlijk ook niet echt meewerkt daarin. Nou, daar haak je toch echt wel vanaf, hè? Als, ja. je, dat, uh, als ja. je dat... Nee, maar even zonder ja. gekheid. Ik... ik ik snap dat ze, uh, uh, maar eer, nee, nee. Ik, ik, ben heel benieuwd waar Johan Remke straks mee. Ik vind het een hele bijzondere man, een, uh, uh, echt iemand die zich niet het kaas van de brood laat eten. Dus ik ben heel benieuwd waar die wat mee komt. Ja. Maar er zit Heb je daar zit daar toch wel in. Mm, nou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik, ik uh, um, het is zo. Er zijn zulke grote problemen. Als je kijkt naar de wooncrisis en de klimaatcrisis en zo, kunnen we nog wel. Uh, uh, de kindertoeslagaffaire. Er zijn zoveel zaken aan de hand. Dat als je nu niet elkaar opzoekt... en probeert het samen met elkaar voor Nederland te doen... waar ben je dan in hemelsnaam mee bezig? Dat, dat, bedoel, je moet toch die verantwoordelijkheid nemen... en toch niet alleen maar denken... Nee, nee. ik ga het doen voor de buren, wat ik moet straks de verkiezingen weer winnen. Dat is toch niet waar we met elkaar mee bezig ja, moeten zijn. Je moet er gaan werken. De indruk wordt wel gewekt. Ik, ik snap heel goed. Dat snap ik dat heel goed. Dat is echt... Uh, ja. En ik vind het heel goed van de Partij van de Arbeid... dat ze zich niet hebben weglaten sturen... maar dat ze zelfs toen Rutte zei... ik wil niet met twee partijen, maar met één... nou, die samenwerking hebben opgezocht. Dat toont ja. toch echt wel aan dat je ja. bereid bent... om verantwoordelijkheid te nemen. En dat hebben we altijd gedaan. En dat is niet altijd goed gegaan. Nee, maar het is wel met het doel... ja, ja. jongens, we, we moeten wel de schouders eronder zetten. Dat vind ik wel. Ja. Ja. Even wat muziek. Koos Albert, ik verscheurde je foto. Oh, nou, dat nou niet <lacht> meer vaak. maar vooruit. vooruit. Jij kon nooit meer terug. wij Het ging allemaal zo vlug, Al die kennissen. don't Ja? Ja, okay. ja, de horen uithalen in. Absolut, het absoluut. Absoluut. Je moet het mee kunnen zingen, ja. Ja, toch? Ja. En je hoort gewoon vals te kunnen gaan. En zo'n briljante jammer. Uh, ja. ja. In mijn hart moest ik huilen, maar ik doe nonchalant. Nou, nou ja. dat vind ik dan echt geweldig. Ja. Ja. Heerlijk. Heerlijk. Daar doen we het Heerlijk. gewoon voor. Een ja. ja. ja. nou, man mag niet huilen, komt er ook nog hoor. Dus. oh Nou, die wow. vind ik ook prachtig. Ja. Ja. Ja. Ja. Het ja, mag wel op hem. Je mag er best een traantje bij laten. Wat <laughs> Waarom niet? He? Heerlijk. We hadden het net over de huizen. Ja. Wat gaat, is de PvdA van plan met de onderverhuur van beleggers? Het ja. kopen van huizen. Dat is echt een, ja, ik zei net al dat, dat ik zo trots ben op wat wij het afgelopen jaar uh, hebben, hebben bereikt. Want ik denk wel echt dat het woningbeleid in Zandvoort... Ik grijp dat is veranderd. En uh, uh, we, we hebben die, uh, die 30% sociale huur nu, maar ook uh, bewoningsplicht en uh, antispeculatiebeding bij nieuwbouw. En dat was ja. tot nu toe niet. Nee. Dus dat is wel echt, dat zijn belangrijke stappen die, uh, die gezet zijn. Uh, en uh, nou ja, daar ben ik ook inderdaad heel blij mee. Maar als het gaat om uh, toeristische verhuur, daar hadden wij al vrij vroeg in, in het begin van deze periode uh, een, een beleidstuk over. En dat ging eigenlijk vooral om de illegale verhuur van tweede woningen. He, dat mensen dus huizen opkopen, beleggers. Ja. En dat ze die toeristisch verhuur. Nou, Je ziet meteen wat er dan gebeurt. Ja. Uh, toeristen bewonen een, een huis anders dan inwoners. Ja. Maar het grote probleem is dat die gewoon ontrokken worden aan de, woning, aan de woningvoorraad. Ja. Ik bedoel, uh, zo simpel is het. Ze staan leeg. Dus eh, om dat aan te pakken is er gekozen voor een meldingsplicht en handhaving. Wat mij betreft is dat niet voldoende. Maar goed, daar was verder geen meerderheid voor om dat te doen. En ik denk ook dat die 120 dagen niet helpt. 120 dagen je eigen je huis, huis mogen verhuren. Ja. Eh, want nu is het. Je, je mag niet verhuren als je er niet zelf woont. Dus je, maar je mag wel je eigen huis dan helemaal verhuren. Maar laten we eerlijk zijn: wie kan er, zich nu permitteren om vier maanden zijn eigen huis als te verhuren? Ja. Dus dat. Ja, dat betekent dat ontstaan ja, allemaal constructies... Onzeker, ja. die, die, die niet wenselijk zijn. Dus ik denk dat we daar veel meer aan moeten doen. Dat gaat, volgens mij gaat de overheid ons een beetje helpen. Bij 1 januari met nieuwe wetgeving. Maar ook het, het aantal dagen. Kijk, Zandvoort heeft een prachtige traditie... van verhuur. Ja. dat ja. is of bed and breakfast. Ja. Uh, whatever, Hoe je het ook noemt. Dat moet ook echt, echt blijven. blijven. Maar uh, het kan niet zo zijn... dat beleggers hier al die flats opkopen. En... Uh, en daar maar even op Airbnb uh, goede sier mee maken. Want dan, je holt echt je gemeenschap uit. Als jonge mensen ja. hier niet terecht kunnen, dan kunnen ze ook nergens anders terecht. Maar dan Nijden toch... Nergens weg, ja. ja. Uh, ja. ja hoe, hoe dan? Hoe hou je straks je voorzieningen in stand? En uh, hoe zorg je voor een bloeiende, bloeiende gemeenschap? Ja, dat, dat is gewoon uh, te belangrijk. Ja. Dus daar moet wat mij betreft meer, meer aan gebeuren. Ja, ja. Want het is natuurlijk ook een landelijk probleem. Het is zeker wel een landelijk probleem. Maar aan de kust of toeristische gemeenten speelt te. het natuurlijk veel meer. Ja. He, als je ergens in, in Amsterdam... Uh, uh, uh, daar, eigenlijk begint het in Haarlem zelfs al, uh, al meer ja. te worden. Want Haarlem wordt nu Klein Amsterdam, Amsterdam. genoemd. Absoluut. He, nu nu de Amsterdam tegengas geeft. Maar je merkt ook dat dat tegengaswerken van Amsterdam, dat dat helpt. Ja. Toeristen zullen hier blijven komen. En die omarmen we ook, want dat is onze economie. Ja. We hebben een prachtige omgeving. Maar je moet wel dat zorgen dat het in goede banen geleid wordt. Dat daar, uh, en ook dat geldt bijvoorbeeld ook... we hebben uh, strandbedrijven die het hele jaar doorstaan. Op het moment dat je hier in de winter... alleen maar dichtgetimmerde tweede woningen hebt... Ja. dan is, heb je een zieltogend dorp. Ja. Het is ook niet goed voor je economie uiteindelijk. Dus wat dat betreft... denk ik dat we daar de volgende periode veel meer aan moeten doen... Maar daar kreeg ik de afgelopen periode de handen niet voor op elkaar. Wel voor die andere zaken. En voor het sociale beleid, et cetera. En ook voor de nieuwbouw. En waar ik ook heel erg blij mee ben... is bijvoorbeeld wat er gebouwd gaat worden bij strijders. Dat daar 30% sociaal en 40% midden. Maar dat er ook gekozen wordt voor voorrang voor zandvorters. Dus ja. dat we daar ook inderdaad ja. kunnen zeggen... de jonge starters voor de koopappartementen... maar ook in de sociale huur dat mensen een woning achterlaten die te groot uh, is... of anderszins niet goed is. Ja. En daar komen ook voor senioren appartementen waarin ook... Maar ja, de prijzen zijn nog niet bekend. Hè? Zorg, uh, nou, er zijn, wel, er zijn wel grenzen aangesteld. Iets oh, mag ja? niet zomaar sociale huur okay. heten ja, natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Dus ja. Daar, daar heb je wel te maken met, met een bepaalde ja. huurhoogte, et cetera. En dat geldt ook voor die 40% midden. Daar zitten wel okay. gewoon normen aan. Ja. Maar het is toch een particulier project? Dus ik weet niet ja. of ze... Ja, en dus, dus jullie dus hebben het voor we... elkaar gekregen om uh, dat zij dat te accepteren of zo ja. Oh, dat is keurig. Ja. Ja. Ja. Het komt ook omdat je als gemeente nog iets moet zeggen over het bestemmingsplan. Dus je hebt toch ja. wel een rol. Ja, ah, je mag wat zeggen. Maar we hebben. Ja. Ja, uh, maar dat hadden ze niet. We hadden, die, hadden daar, die discussie had gewoon weer eeuwig kunnen duren. Ja. En ik bewonder uh, uh, de familie Strijders en Jim Keur... Uh, en de ontwikkelaars zeer dat ze daarin ook goed geluisterd hebben naar het voorstel ja. van de gemeenteraad. Nou, ik ben ook uh, persoonlijk ja. geïnteresseerd, maar ja. Ja, het is weinig nieuws eigenlijk. Ik heb me aangemeld voor wat... Uh... Nee, dit is de uitwerkingsfase. Hè. Dus, ja, ze dus zijn alle kaders zijn het maken gesteld, van, ja. plannen, ja. Eh, precies. Ja. Ja. Dus nu hoor je even niks. Nee. Want het, het is ook meer ouderen die daar uh, worden gehuisvest, toch? Als het gaat om de, het, het sociale gedeelte wel, maar voor de rest niet. Ah, okay. Dus wat dat betreft, uh, is het uh, uh, ja, voor jullie jonkies ook nog uh, alle kans om daar een nieuw appartement. Uh, voor jullie jonkies? Die pak ik op. Ik uh, <grijg> woon dus daar mooi. Uh, <grijg> <grijg> nou, dat wil ik net zeggen, als je aan het Van Plein woont, ja. hè? Wat heb je dan? Uh, ja, ik woon op de Ruitenstraat, vier hoog, maar zonder lift. Ja, dat, dat kan is een probleem bijvoorbeeld worden. een ding. Ja. Maar dat is toch prachtig als je dan kan verhuizen naar een, een, een woning met wel een lift. En dat die flat weer vrijkomt ja. voor de nieuwe generatie. Zo ja. moet het toch ook. Ik ben bang dat het hartstikke duur wordt. Nou, zoals de prijzen nu zijn, het is wel absurd hoor. Ja, het, is het is echt absurd. Het ja. heeft ja. echt ja. met die beleggers ook ja. te maken. Ja. Uh, maar uh, uh, zoals er ook overboden wordt uh, op, uh, ja, op koopwoningen. dat, ja. dat is... het zal de invloed van de banken daarin zijn. Ja, want, ja, kijk, kijk, we hebben de... natuurlijk die, die kredietcrisis gehad in 2008. Ja. Hebben banken er wat van geleerd? Volgens mij geen moer. Nou, wat je vroeger had, was natuurlijk dat je 120% hypotheek kon krijgen. Dat is, een, dat is dat het dan nou we... wel, ja, wel af. Okay, ja. uh, en dat risico is er ook terecht af. Want ik ben nog opgegroeid in de tijd van 13% rente voor een ja, hypotheek. Ja, en ja. ik vraag me wel eens af of jonge mensen dat... Uh, uh, het, ja. uh, het wordt nu veel... Uh, gisteren had ik met, met een van jullie collega's ook een discussie over... Uh, dat, dat wonen toch ook een vorm is van uh, kapitaalvormen. Dus ja, ja. Als je de mazzel hebt om een, om een koopwoning te kunnen, te kunnen kopen, kopen... en je hebt bij stijgende prijzen dat goed kunnen verkopen... dan lijkt het nu alsof de, hè, alsof de ja. bomen tot in de hemel groeien. Ja. Ja. Maar ik ben die tijd van 13% niet vergeten. Nee. Maar de tweedeling in de maatschappij wordt wel groter hierdoor. Ja, maar de huizenprijzen Want gaan ook zakken. De overheid ja. heeft, heeft de inkomenseis terug, teruggebracht voor sociale huurwoningen. Waardoor je, om in aanmerking te komen voor sociale huur... Eh, maar tot een bepaald inkomen kan gaan. Dat betekent ja. dat er een hele grote groep in het midden ja, zit. zit. Ja. Die uh, servet en tafellaken ja. die vallen er helemaal tussenin. En dan met deze prijzen. Je kunt als gemeente niet veel doen... Maar je moet alles doen wat je ook maar enigszins kan ja, doen. En volgens mij proberen we nu sinds de, deze periode aan meer knoppen te draaien. En daar ben ik erg blij mee. Nou, ja. mooi. Want wij hadden het er net nog over... Hè, dat de politiek eigenlijk geen afspiegeling is van de, van de, van de bevolking. Zeker in Den Haag niet. Nee. Bijna alles is universitair ja. opgeleid. Je mist het hele mbo-vlak, ja. wat toch de grootste... Een middenstand, een mbo, daar, ja. daar, daar, daar, draait, daar draait de wereld op. Ja. Dus ongelooflijk jammer dat daar zo weinig waardering voor is. Ja. Ik heb me altijd ook op het gebied van de horeca sterk gemaakt... voor die mbo-opleidingen. Het is een vak, jongens. Ja. Daar kun je altijd goed je brood in verdienen. Ja. Maar, ja, maar je moet het wel beschouwen ja. als een vak waar je respect voor hebt... en niet als een bijbaantje. En ja. dat geldt voor de zorg, dito met een sterretje. Ik bedoel, als er iets is wat we toch met elkaar nu geleerd moeten hebben... is hoe belangrijk dat is... Ja. Nou, als we dan van onderwijs, beginnen, dan. Uh, ja, of het onderwijs. Of maar, ja, nee, Daar we kunnen, we ook, kunnen we het volgens ja. mij ook goed ja. over hebben. Hè? Ja, maar eerst: yes. niemand laat zijn eigen kind alleen. Nou, dan, mooi bruggetje naar het onderwijs. <laughs> Mooi, ja, die Willy Albert die heeft echt zo'n prachtige stem, vind ik. Dat ja. moet ik zeggen, natuurlijk. Maar, ik heb ja. mooi ooit als figurante meegedaan in een, een, een, een, gedaan, een serie zo. over uh, Johnny Jordan. Dat was ja. natuurlijk zijn neef. Ja. Ja. En uh, die twee konden niet echt goed met elkaar overweg. Oh, maar wat ik okay. heel mooi vind, en dat zijn ook eigenlijk het soort smartlappen... wat, ik, wat mijn favoriet is, dat zijn die oude van de straatzangers bijvoorbeeld. Ah, dat, ja. dat twee stemmen, Max van Praag... en dat zo tegen elkaar inzingen. En dat vind ik van zingen ook zo lekker. Hè? Dat samen zingen met ja. elkaar... of tegen elkaar inzingen. De een eerste stem, de oh, andere tweede zing, ja. stem. En dan moet je je eigen stem behouden. Dus dat is zo heerlijk om te doen. Ja, ja ik vind dat echt... En in coronatijd heb ik... Uh, uh, een vriendin van mij zat op een projectkoor in Amsterdam... waar ze dan van alles zongen... van klassiek tot pop en... Uh, uh, en dat, die had in, de, in coronatijd gaf hij een beetje digitaal, uh, okay, digitaal ja. project. En dan denk je, ja. hmm, hoe gaat dat dan? Maar het blijkt dat je dan zonder microfoon, hè, want die verbindingen zijn ja. natuurlijk allemaal anders. Anders komt er een soort kakofonie met die van, dirigent binnen. Ja. Ja. Maar dat was zo heerlijk om te doen. Dat uurtje op zondagochtend had ja. je de hele week bijna geen mensen ja. gezien. Ja, en mijn dagelijkse zingen. ommetje, nou dat <laughs> heeft me echt de coronatijd doorgesleept hoor. Want oh, zingen is dan zo ontzettend lekker om te doen. Ja. ja. ja. Ja. ja, zingen is toch, muziek maken überhaupt, is ja. volgens mij. Ja, heel ja maar dat is echt mooi. Ja. Dat, ja, precies. Dat geeft echt uh, lucht en uh, dat is heerlijk om te doen. Ja. En dat ja. hebben wij thuis, we hebben altijd gezongen. Iedereen, mijn moeder, mijn vader. Uh, ja, nou, ik weet het is wel een beetje muzikale Oh ja, ja? Als bij, nou ja, of we muzikaal zijn, dat, dat vind ik nou weer niet <laughs> zeggen. Maar wel dat we gek zijn op zingen en dat we het heel graag doen. Ja, wat en leuk. als er een verjaardag is, ja. dan uh, iemand zet iemand een lied in. Ja hoor. Dan is nou, ja. Uh, nooit in de kerk gezongen of zo. Nee, ik ben niet nee. van de kerk. Daar ben ik niet mee opgegroeid. Okay, maar ik heb nee. wel hier in de Agatenkerk hebben ze ook een aantal keren een project gedaan. Dat vond ja. ik ook heel leuk om te doen. Dat was mijn eerste kennismaking met klassiek zingen. Dat, uh, het requiem van Fauré en Mozart. Uh, okay, no, no. Dat moest ik echt. ik. Uh, oké, okay, hoe werkt dat met ja. die noten? <laughs> Maar daar heb ik dankzij uh, Hedwig, de dirigent, heel veel van geleerd. Okay. En dat ze ook, dan hoor je die partijen zo samenkomen als dat dan lukt. lukt. Ja. Ja. En eerst denk je, oh mijn hemel, als dat er ooit <laughs> maar goed komt. Maar dat is echt heerlijk om te doen. Ja, ja dat is leuk hoor. Ik ja, hoop dat ze dat weer gaan doen. Met sommige partijen heb je dat ook. Uh, God welke was dat ook, het slavenkoor of zo. Ja dat, ja. ja, dat moet als wel. Komt ook heel mooi samen. <laughs> ja, mijn vader was gek op opera, dus die draaide dat inderdaad uh, die draaide dat ook veel. Ja. Nou, moeten we even de straatzangers uh, draaien? Heb je daar een stukje van? Ja, nou, okay, dan ja, heb ja? je een beetje een beeld van wat ik zo mooi vind. Ik hoop het. Ja, ja. ja we gaan er Ik weet nog hoe, hoe in jouw niet voor goed was uitgebreid. Overzagen vaak door de velden sierden. Bloemen plekken was je grootste lees. Met je bloem. wat ik hier zo mooi aan vind is dat je hoort iemand gewoon die tekst zingen zo met, met natuurlijk het is dus heel oud 78 toeren en dan hoor je Willie Alberti die er zo zo kwinkeleren. Je hoort hem als een soort vogeltje er zo bovenuit zingen. Dat is waar je En dat heel vind ik ja. echt zo bijzonder ja. Ja. Ja. dat die man dat zo prachtig en dat is mooi van Stem, maar ook dat zijn dingen die ik geleerd heb van Jan-Peter Verstegen, et cetera. Vroeger ja. brulde ik gewoon met iets mee, natuurlijk. <laughs> maar hij uh, maakte me er wel van bewust dat je, dat, dat, dat meer stemmig zingen. Dat is echt heel mooi. Ja. Hij heeft ook een beetje opera stem, hè, en Willy Alberti. Hij heeft ja. ja. natuurlijk een hele diepe ja. stem. En, dat is echt, en dan is het echt heerlijk om te doen. En dan gaat het niet om zuiver, vals. Het, het, misschien is het wel gelijk beginnen, gelijk eindigen. eindigen. Maar het, gaat ook, <laughs> het is ook gewoon een heerlijk gevoel. Ja. <laughs> Een beetje op één in, lijn zitten. We gingen het hebben over het onderwijs. Het onderwijs, ja. Nee, ja we, we zeiden net, zorg is natuurlijk ook zo'n groot probleem. Ja. En als we daarmee beginnen, zitten we er ook nog een uur. Maar onderwijs natuurlijk ook. Hè? Als je iets ja. ziet wat, uh, wat toegenomen is in, uh, in Nederland, dus ook in Zandvoort... is de kansenongelijkheid. Ja. En als er een plek is waar je dat uh, als eerste kan opvangen... dan is dat bij het onderwijs. Uiteraard is dat ook bij een goed sociaal beleid. Een minimabeleid, een armoedebeleid. Want als je kijkt naar de, wat ik net zei met huren en koop. Als je kijkt naar wat mensen tegenwoordig van hun inkomen moeten besteden aan woonlasten. Dan heb ik het niet over wat de gemeente vraagt. Want Zandvoort staat laag in de rijtjes woonlasten. Maar als het gaat om wat een huurder moet ophoesten voor, de, voor een huurwoning... dan ben je een groot deel, soms zomaar 50% ben je kwijt van je, ja, ja. Van je inkomen. Dus, dus, dus, ja. En dan moet je wel twee inkomens hebben. Uh, wil je wil er je een beetje goed uitkomen? En dat betekent dat er plekken zijn in Zandvoort... waar een op de vier kinderen uh, opgroeit in armoede. Omdat er gewoon te weinig geld overblijft. En dan hebben die ouders vaak gewoon werk. Hè? Dat betekent helemaal niet, nee. maar zo. Ja. Als, als, dat, als er ook nog problemen staan in het onderwijs... wat je nu heel veel hoort, dat het heel moeilijk is... om aan uh, onderwijzers te komen, et cetera. Ja. Uh, als kinderopvang uh, uh, niet gratis is... waardoor mensen die willen werken of moeten werken... want zo werkt het ook in het leven, uh, dat niet kunnen betalen... dan beginnen kinderen met een achterstand... Nou, ja. dat, vind ik echt, dat vind ik echt een grote zorg. En dat raakt me echt heel diep dat we daar nu in 2021 voor dat soort problemen staan. Zowel qua wonen als uh, qua ongelijke ongelijkheid. Dus die eerlijke kansen. ja. En dan is het, wat kun je als gemeente doen aan onderwijs? Nou eigenlijk is dat landelijk wel een groot probleem. Ja. Maar het is wel iets wat wij ons afvragen als Partij van de Arbeid. En wij hebben op het ogenblik allerlei afspraken gemaakt met... Onderwijsinstellingen en uh, scholen. Okay, ja. En ook met uh, de welzijnsorganisatie om te vragen: hé hey jongens, uh, vertel ons eens. Ja. Wat willen jullie nou van ons? Ja. Wat, wat is, is er iets wat wij hier aan kunnen doen? En zo moet je er volgens mij uh, ja. met elkaar in staan. Maar goed, ik denk dat onderwijs en zorg daarin behoorlijk met elkaar overeenkomen. En de zorg heeft altijd aangegeven: haal die administratieve druk weg. Zeker. We kunnen niet op de afdeling Zeker. zijn, omdat we. De verzekeringen moeten uh, tevreden houden, overal verantwoording ja. we moeten afleggen. Ja. Heb ook eens vertrouwen in ons. Nou, maar als er iets is waar ik ook. En dat geldt ook voor welzijn. Hè, maar, ja, die hebben precies hetzelfde. Waar ik voor pleit, is leg, leg hem neer bij de professional op de werkvloer. Ja. Ik bedoel, want, want, want, da, want zij weten wat er aan de hand is. Ja. En, maar op de een of andere manier zijn organisaties, uh, uh, uh, zorgverzekeraars, overheden, die willen alles zo. Uh, afgedekt hebben en verantwoord hebben. Ja. En dat is ook absoluut die knop waar, waar nog niet voldoende aan gedraaid is. Want wat ik niet snap in ons digitale tijdperk, dat het toch veel makkelijker moet, moet kunnen. Het is goed dat je verantwoording aflegt. Hè? Ja. Over publiek geld moet je verantwoording afleggen. Ja. Dat, dat moet ook gebeuren. Maar dat moet toch tegenwoordig ja, met, je, ja. met je telefoontje en een dingetje, dat moet toch allemaal veel eenvoudiger kunnen. Ja. ben ik helemaal met je eens. Ja. Hebben we hebben zoveel formulieren altijd gehad om ja. in te vullen en en dat is schijnveiligheid. Hè? Sorry dat ik ja, je onderbreek, is, maar ik vind invullen echt schijnveiligheid. Ja, ja maar dat... je bent er zoveel ja. tijd mee kwijt. Ja. En zeker de macht van de verzekeringen. Ik dat... weet niet hoe dat in het onderwijs is, maar in de zorg is dat echt shocking. Ik ben wondverpleegkundige geweest. Als iemand terminaal was, kreeg ik geen AD-matras ja. om het iemand comfortabeler te ja. maken. Ja, ja. ja zonder van het geld. Ja. ja, kom op jongens. En dat, dit en, dat, en dat moet jij, zelf, jij juist zelf kunnen uitmaken. Ja. Nou ja, in die zin, wat er, wat er in antwoord helemaal niet bekend uh, was... en waar ik me erg druk over gemaakt heb... is, is die hospicezorg, die terminale ja. zorg. Ik was op uitnodiging van het hospice in Haarlem daar een keer... om te kijken hoe het daar is. En ik was daar zo diep onder de indruk wat ze daar nee. gedaan hebben. Met, uh, ze vliegen professionals in waar nodig... maar ze draaien eigenlijk dat hospice op vrijwilligers. Ja. Een kookteam. En, en allemaal mensen die dat gewoon... uit liefde ja. willen doen. Omdat ze tijd over hebben... en dat zinvol willen besteden. En dat betekent dat mensen daar echt... hun laatste paar, we paar dagen ja. of weken... Uh, worden die zo goed hmm. verzorgd. Dus dan vroeg ik ook aan Pauline de directrice, wat kunnen wij nou doen... in Zandvoort om dat hier te krijgen? Nou, tegelijkertijd wat... Uh, Alice van uh, dokter Wenink een petitie gestart... over de palliatieve afdeling die bij Huis in de Duinen wegging. Dus 1 in 1 is drie. Dus ik heb aan Alice gevraagd... Alice, wat heeft, moet de politiek nou doen uh, om jullie te helpen? Dus we hebben aandacht gevraagd voor palliatieve zorg. Maar toen bleek, om een lang verhaal kort te maken... dat wij hier in Zandvoort eigenlijk bijna geen gebruik maken... van de hospicezorg die er al is. Ja. Want hospice in Haarlem heeft bijvoorbeeld hele getrainde vrijwilligers die ook graag bij mensen thuiskomen... om die laatste dagen en uren thuis comfortabel ja. te maken. En ook de mantelzorger te ontlasten. Nou, en dan uh, ik moet ik zeggen... dankzij hele goede ambtelijke samenwerking ook... wordt er in ieder geval nu wordt er meer samengewerkt. Is er een mooie folder gemaakt die beschikbaar is voor iedereen... die te maken heeft met het probleem van... hoe gaan mijn laatste dagen erin zitten? En wordt daar nu heel veel aandacht aan besteed. Dus dat is stap één waar ik heel gelukkig mee ben... Maar mijn ideaal zou zijn dat we hier in Zandvoort ook een hospice hebben. Ja. Nou, Bodaan heeft natuurlijk een palliatieve afdeling. Maar met alle respect voor het harde werk wat ze daar doen... Um, dat, zit, dat zit in de revalidatieafdeling. Ja. Uh, dat, zit, dat is onderdeel van een instelling die aan heel veel eisen moet voldoen... Ja. en waar de, de, de, de, de zorgmedewerkers uh, niet 100 procent hier opgezet kunnen worden. Ja. Dat heeft alles met geld, budget ja. en capaciteit te maken. Dat is iets heel anders... dan dat je dan alleen maar alle ja. aandacht... Ja. aan de, de hospicezorg ja. kan besteden. Dus zij ja. kunnen dat niet op dat niveau leveren. Nee. En dat is echt... ze doen goed werk. Daar, daar, daar, daar toon ik niet aan. Maar hospicezorg is iets anders dan ja. palliatief. Ja. Weer even wat muziek, ja? Ja. ja, jij wil het wat lichter maken. Met ja. smartlap. <laughs> no. Mankenelis, no. kleine oh. jodeljonger. Oh, maar daar maak je het wel leuk van. <laughs> Absoluut. Als op mijn oren Zou zilveren klokjes horen Die jouw jubelen door een kalte lente brengen overal Liedje, met het andere melodietje met het land bergen liedje, Al die praten met heel oud Kleine jonge, jongen waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het al verliet Lokten je de lichten van de stad zo aan?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 Zilveren klokjes horen, die al jubelen door het touw, talenten trekken van overal. Een liedje, en een wandere melodietje, en een ander berg, en een liedje, al die brand van je keel. Die jou jubelen, horen wel de lentebreng maar overal. Mietje en het andere melodietje. En een ander bergenbiedje, al die bracht van het heelal. Zonder mijn oren, zaad, zilveren kopje schoren, die al jubelen door het al, de lente brengen overal het liedje, en het onderen, en het liedje, en het ander, en een liedje, al die brand van het heelal. Dinda. Nou, dat is toch wel even een feestelijk, feestelijk gevoel, hè? Ja, hè? Dat zien we nog ja. vroeger in de Polonaise lopen. Vroeger, toen dat nog komt. Oh, manken, nee, ah. ja, dat gaat toch ook weer tijd terug, hè? Ja, maar het is altijd, als je dit opzet, het is één feest. Ja? ja? Ja. Dit is toch leuk? Ja, ja Polonaise. ik ja, iedereen wordt er vrolijk van. Dat is, ik vind dat dit het een nou. heel vrolijk nummer. Dit is een smart lab. Ja, maar ja... Nee, je hebt smartlampen en levenslieden, levenslieder, hè? Ik bedoel, oh, dat, okay. dat, dat is wel de combinatie, natuurlijk. En hè? dit is het, het is niet alleen maar droef, precies. Dit is oh, toch ook okay. leuk. Die nou, Jordaanse, mooi, die ja. Amsterdamse nummers zijn toch ook... Ja, ik bedoel, je hoeft ze niet elke dag te draaien. Maar <laughs> de, de, als het gaat om een sfeertje... Uh, muziek is voor mij altijd meteen sfeer. En als ik uh, in het café dit zou draaien... aan het eind van een gezellige avond... dan weet de ik wat er gebeurt. gebeurt. Ja. Ja. Ja. Toch? Is toch leuk? Ja. Ja. En Vind Ben Kramer ook? met de Clown, is dat leuk of... Uh, als nou, laste, ja. als uitsmijter, nee? Ja, helaas nee. wordt er dan... Uh, de, nee beetje troevig, nee. Nou, ja, dan gaat iemand ah. weer dood, hè, die kraan. Ja. <laughs> Johanna van Rijk de Gooier is ook wel leuk. Oh, ja, zeker. Als ja? Oh, meisje voor is. halve dagen. Maar ik weet niet of dat... Uh, dat is wel een lang lied, hoor. Als meisje voor halve dagen. Ding, boom nou, lijkt de goeie bedoel, ja. Ja. Johan, ja, ja, ja. ja. Nou, doen we die als gaat Op het Goudgele Stran van Hameland is ook leuk. Ja. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou, wat, wat was het volgende onderwerp? We gingen onderwerp? met uh, uh, parkeerbeleid. Ah, het parkeerbeleid, ja. ja. Nou, als het goed is. Uh, in, in onze coalitie hebben we opgenomen... De, uh, wat we willen met parkeerbeleid. Uh, en uh, de kadernota is vastgesteld. Dus volgens welke kaders er zijn. En dat... Stamt al uit een verleden. Want er is ooit een, uh, hoe heet zoiets? een rekenkameronderzoek gedaan naar het parkeerbeleid. Komt er nieuw parkeerbeleid. En dat betekent dat er een eind komt aan die lappendekens van regeltjes. Waarbij uh, elke wijk weer uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid komt. Maar dat er één eenduidig parkeerbeleid uh, Komt, waarbij de bezoekers, zeker de verblijfsbezoekers en de toeristen... die een dag willen blijven, naar de randen worden geleid en ver, uh, uh, verleid... met aantrekkelijke tarieven, van hier mag je een dag staan. Dat je in het centrum dat kort parkeren houdt... wat je nu ook hebt voor de, voor de winkelbezoekers. En dat de overige plekken uh, weliswaar voorzien worden van een parkeermeter. Zodat als iemand op bezoek wil komen of iemand een uurtje daar wil staan... dan, uh, dan moet hij daar een behoorlijk tarief voor betalen. Maar de rest is... Uh, de, de bewoners krijgen daar dan uh, de vergunning... en de ontheffing voor om te staan. Ja. En daarmee hopen we een eind te maken... aan, uh, aan jarenlang uh, uh, parkeren... Drama. Drama, ja. <laughs> nou ja, wat, wat we ja. van de zomer gedaan hebben... Uh, eh, dat was een van de zaken... die we in de coalitie hebben afgesproken. We moeten nu acuut iets doen voor de mensen in, uh, uh, rondom het station... en in Oud-Noord en uh, uh, bij, de, bij het station... die gewoon elke zomer... Uh, ja. en die zomer duurt lang dan, hè, want dat begint al bij de eerste mooie dag... dag tot en ja. met de laatste mooie dag... Uh, hun auto niet, kwijtde, niet kwijt konden, ja. omdat dat gratis parkeren was. En uh, toen heeft de gemeenteraad daarna gekozen... om ook Nieuw-Noord mee, mee te nemen en de rest van Zandvoort... om het maar duidelijk te maken, het is overal niet toegestaan. Nou, Als je ziet wat voor rust dat gebracht heeft, het is wel niet een hele goede uh, meting. Want je had natuurlijk en niet een topzomer en toch nog in coronatijd en andere. Ja. Maar ik denk wel dat, dat we het goed moeten regelen op die manier en dat dat, uh, ja, dat, dat gaat werken. Maar als je zag hoe het met de Grand Prix ging, dat mensen op de fiets en ja, de geweldig, treinen... Hè? En... Ja. Ja, echt dat ik vond het zo'n eye-opener. Ja, nou ja. Kijk, de Partij van de Arbeid heeft uh, voorgestemd... Voor de, voor de investering in het spoor... en ook voor de 4,1 miljoen... vanwege die mobiliteit. Ja. Want als er iets is wat wij, waar wij in geloven... is dat als je het beter regelt met elkaar... dan heb je niets. En dat zien we, zagen we eigenlijk woensdag... Zagen we meteen uh, uh, dat ja, het dus fantastisch was met de Grand En als je niks regelt... dan krijg je dit probleem. En uh, uh, Wij zijn ervan overtuigd dat je dat kan regelen. En hoe fijn is het nu niet? Het was een hoop geld in het spoor. En uh, eigenlijk vind ik dat de overheid voor openbaar vervoer moet zorgen. Maar goed, de, uh, de, de Rijksoverheid, dat dat niet ja. voor, op, de, op de gemeente moet drukken. Maar dit is een investering die de moeite waard is. Want er, kan, er werd woensdag meteen opgeschaald met die zijnen. Ja. En dat kan ja. niet makkelijk bij de NS, heb ik begrepen. Maar het gebeurde wel en iedereen lachte ons uit van tevoren... over het mobiliteitsplan... Met die, uh, met die fietsers en die treinen. Nou, ik vond het zo ik schitterend. Vond het zo ja, het wel. Wel. Ik ben zondagmiddag ja, ja. even... Ja, ja. zo de Verlendenberg afgereden. Wij hadden Wij Een nichtje van ons was jarig... dus we zeiden, nou, we kijken de start... en de finish doen we bij jou... en dan gaan we daarna even door het dorp kijken... hoe het Moetelijk, is. Ja, nou, ja. al die fietsen op de Van Lennepecht, de Linneustraat, overal. Ja. Het was toch schitterend. Ja. Maar ook die ja. mensen die aankwamen fietsen in één grote ja. stroet. Eh. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Op een gegeven moment werden ze bij een straat werden ze omgeleid. En er ja. uh, stonden dus allemaal bewoners van... Uh, nee, hier, dat, dat stuk, en... dat mobiliteitsplan. <laughs> ja. Kijk, er zijn ook dingen niet goed gegaan. Die bewijzen dat zal volgend jaar echt anders gaan. Want dat is echt. Uh, ja. Nou ja, dat, dat is gewoon uh, niet goed gegaan. Maar dit stuk, dat mobiliteit, dat is echt fantastisch ja, is gegaan. Ja, ja, en dat ja, bewijst ja. Dat, wij, dat mensen heel graag naar Zandvoort willen komen... dat niet iedereen nee, en wat met, de, hebben, met, ja. de, met de auto in de file wil. Ik bedoel, nee. ja. Als je met goed openbaar vervoer... Hoe, we hebben een trein die rijdt zo wat het, het strand op. Dat is toch geweldig? Ja. Nou, dat kan nu beter benut worden. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja. Dus eigenlijk hoeven we niks meer te doen aan de mobiliteit? Nou, dat Je moet vooral geleld. dat plan hebben en je moet dat ja. vooral goed kunnen... Toesturen. En, en, en ik zag nog wel een paar kleine dingetjes van. Maar dat is echt. Mieren. Mieren. Mieren dingen. Uh, uh, bijvoorbeeld. Als ik op pad ga met de auto. Dan ja. doe ik dat met Google. Google of Google weet je wat? Dat apps, soort ja. dingen. Ja, ja. Maak je je route. Dat doet iedereen. Ja. En ik ben ervan overtuigd. dat je met die digitale middelen als je een beter digitaal toeleidingssysteem... Ja. straks hebt, ja, ja, ja. ook met je parkeerbeleid... dan kun je veel oh, eerder parkeren, ook het signaal uitgeven. Hé hey, jongens, zo, ja. Uh, ja, ja. doe dat dan nou maar echt niet. En uh, om de vijf minuten... nou ja, om de tien minuten gaat er een trein naar Zandvoort. Ja. Nou dat, als je dat digitaal... goed op elkaar kan afsluiten... Is daar sport, is dat ja. mobiliteitsplan natuurlijk ook voor bedoeld. Ja. Om daarvan ja. te leren... en daar ook de goede ja. dingen mee te doen. Ja, We gaan een beetje zo. afronden. Dus je moeilijke vragen nu. Mijn moeilijke vragen... Wat zou je willen veranderen aan Zandvoort? Of anders willen in Zandvoort? Wat ik vooral anders zou willen... en dan kijk ik toch maar weer even naar de gemeenteraad... is dat we bouwen, dat we projecten afmaken. Dat we die boulevard en die woningen... dat we dat afmaken. En dat we vooral niet in een rondje blijven draaien... over eh, drie parkeerplaatsen erbij... Eh, geld, et cetera. Je moet kijken naar oplossingen. En daarvoor hebben we elkaar nodig... want geen enkele politieke partij gaat het hier alleen redden... Dus we moeten vooral die samenwerking doen. Ja. Besluiten nemen. Punt. Ja, mooi. Ja. En wat zou je nooit willen veranderen? Ja, en dat is... Als we dan toch gaan bouwen... dan vind ik dat we nooit moeten bouwen... buiten de grenzen die we nu hebben. Die prachtige natuur ja. om ons heen. Dat beperkt ons. Het betekent dat hoeveel mensen ook naar ons willen komen... we worden nooit echt supergroter. Maar dat moeten we vooral zo houden. Ja. Want dan ja. zijn we... Dan zijn we die, die, dat, dat, dat, dat leuke kleine dorp in de winter en ja, de, ja. En ja. Die, die, uh, de, de badplaats groot, met ja. stadallures ja, ja. in de zomer. En dat is wat mij betreft de ideale mix. Nou, Mooi. Geweldig. Mooie afsluiting. Ja, hartstikke bedankt voor je komst. Nou, ik vond het heel erg leuk. Zeker met ja. de muziek erbij. Echt hartstikke leuk. Dank jullie wel voor de uitnodiging. En we gaan ja, inderdaad, inderdaad afsluiten met Rijk de Gooier en Johanna. Ik okay. ben benieuwd. Ik ja. ook. Ja. <laughs> bedankt. Tot de volgende week. Tot de volgende okay. week.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 Aan haar leven de liefde gekomen van heinde en van ver. Het was een arme schoenlappersjongen die stonk naar je neef. Hij had zijn laatste centen aan borrels neergeteld. en eiste toen om de rest te betalen van meisje al haar spaargeld. We wilden geven, dreigt hij haar met zijn els. En stal uit de kast der de familie zes zilveren eetlepels. Maar toen de misdaad uitkwam, verdacht met het arme wicht. Met schande beladen werd zij toen ontslagen, toch was zij onschuldig.